Gert met het De Amsterdamse stadsvervoerder GVB laat een onafhankelijk onderzoek doen naar mogelijke fraude binnen bedrijf. Aanleiding is een artikel van de Telegraaf waarin staat dat er bij het GVB miljoenen euro's zijn verdwenen. De krant baseert zich op documenten en e-mails van het vervoerbedrijf. De fraude zou vooral zijn gepleegd rond de invoering van de OV-chipkaart. De toenmalige raad van bestuur zou volledig op de hoogte zijn geweest van de fraude, maar niet in actie zijn gekomen.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 De oppositie in de Tweede Kamer is teleurgesteld dat VVD, CDA en de PVV toch verder gaan met de onderhandelingen in het katshuis. Zo zegt PVDA-leider Samson dat premier Rutte doormoddert op een doodlopende weg. T66-leider Pechtold is bang dat er in het katshuis vooral afspraken worden gemaakt over miljardenbezuinigingen en niet over hervormingen van de sociale zekerheid en de woningmarkt. Gisteren nog leek PVV-leider Wilders genoeg te hebben van de onderhandelingen. DNB-president Knot waarschuwt dat het hogere begrotingstekort en de groeiende staatsschuld een negatief effect hebben op de Nederlandse kredietwaardigheid. De bankpresident maakt zich verder zorgen over het hoge percentage arbeidsongeschikten en over de woningmarkt. De aftrek van de hypotheekrente moet volgens hem worden beperkt tot hypotheken waar jaarlijks genoeg op wordt afgelost. Het weer op veel plaatsen bewolking, heel af en toe nog wat zon, blijft droog, 12 graden in het noorden en 16 in het zuidoosten. Er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad files op de A4 Den Haag Amsterdam, bij dorp 3 kilometer en de A10 West voor de Contenol 4 kilometer. Op de A16 is de Van brug weer vrij, de file lost snel op. Tot zover de verkeer.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 Als je me me maakt, als Assim você me arrived at the place where they open the car.